Meneer de commissie, de Hof van Zuilsen, hè? Had je ogen een beetje een openhoed? Ja, ja, dat zal wel, mm. uh, Was er nog iets uh, dat we zeker moeten weten? Ja, Eva, Eva die dan, uh, allez, hoe noemt dat, de schoone schrijven? Ah, kalligrafie. Uh, ja, ja, just, kafir, ja. Ja. Ja, enfin, ja. ja. Vraag je of waarom, nee. Voor jonge vrouwen. Je kiest er niet mee te verdienen. Eindelijk antwoord. Eva is dood. Hoe en waar? Thuis. Thuis. De, de singel. Water. Water. Is ze verdronken? Ja, ik, ik denk het. Ik weet het niet. Heeft iemand je naar hier zien komen? Nee. Misschien, ik weet het niet. Je weet het niet, zeg. Ga naar huis. De meeste, en, ik weet het niet. Naar de... huis, zeg ik. En blijf daar tot morgen. Mama, ik weet... Tot morgen, Koen. ...en tot je weer wat zinnige praat vertelt. Hier, pak dit mee. Is dat kook? Ja, wat dacht je? Bloemzuiker. Het is genoeg voor een paar dagen. Dank u, meester. meester. Ja, op één voorwaarde. Dat je doet wat ik zeg. Dat je je tot morgen nergens laatst. Ja, meester. Dank u, meester. Ik excuseer dat ik zo maar kom binnen. Daar is de deur. Goedemorgen, Karin. Ah, goedemorgen, Pieter. En? Huiswerk gemaakt? Over Koen van Impe. Tuurlijk. Met dat andere heb ik geen zaken. Ah, ik praat toch ook nooit uit bed, hè, Pieter? Nee, nee, de brigadier is al aan het oornemen, ze. Oké, okay, dan hoor ik het wel. Jippo. Dan is hier ook, eh, ja? terwijl ik mijn eerste tasneger in een zweet uitschenk. Hola, hola, hola, Pieter. Een bakje troost dan, als ah. dat beschaafder klinkt. Wel, hij is 25. ja. Drie jaar geleden gestopt met studeren. Ja, wat heeft hij gedaan? godsdienstwetenschappen. Ja, mislukte pastoor dus. Weet je, nu, dan later. Ja, en verder? Verder. Hij woont alleen, leeft van een uitkering... en heeft zo goed als geen contact meer met zijn ouders. Ja. Weer een waar wij mogen voor opdraaien dus. Hoezo wij? Aan de gemeenschap, hè, Guido. hij Mag... en ik. De gilde van de werkende ah, mensen. Ah, als je het zo bekijkt heb je. Het is toch waar... Dat is 25, wat heeft dat al gedaan buiten op de kap van de maatschappij te leven? Ticket. Als ik zo oud was... Ja, he, dan... ja, dan lag de wereld aan uw voeten, dat weten we. Je werkkracht was fenomenaal en je verdienst de na nee, ja. van Zeg, waarom ineens zo kregelijk? Maar omdat je weer bezig bent zoals altijd met ticket te kleven. Dat heeft geen werk, dus dat is de profiteur. Maar hoe noemt jij dan zo iemand, hè? Nee, nee. Ik stel mij vragen, maar ik oordeel niet. Eraan. Hmm. En veroordelen, dat doe ik zeker niet. Wel... In dit geval voor mij ook de verleiding groot is. Interessant. Ja. heeft een vriendin. Enfin, hij had er een. Voor ze gisteren in toch wel verdacht omstandigheden om het leven kwam. Toch niet? Eva Lalo. Ja. Eva Lalo. Dezelfde die ze aan de singel uit het water hebben gehaald. En jij denkt dat? Ja. Maar het kan een ongeval geweest zijn. Of zelfmoord. Dat kon. Maar het is het niet meer. Er is een fax binnengekomen van Dupont. De wetsdokter? Ja. Eva Lalo is niet verdronken. blief? nee. Ze zat geen water in de longen. Ze was al dood voor ze in de sloot terecht kwam. We moeten die koen zijn handel en wandel gaan nakijken. Zijn naam is nu al twee keer gevallen. Eerst in verband met drugs, dan met een mogelijke moordzaak. Oppakken? Dat is nog veel te vroeg voor... We moeten feiten hebben. Ik heb Bruinogen naar zijn adres gestuurd. Hij moet hem schaden. En uh, wat doen we ondertussen? Eens kijken waar Eva Lalo heeft gewoond. Mooi, mm. Guido. Kijk eens. Ze gooi wat binnen. Uh, excuseer, meneer, uh, mag ik u iets vragen? Zeker uw vrouwke, als het niet te lang duurt. Ja, uh, werkt u hier? Pardon. Of dat u ook van de politie hier bent? Ah, je bent nog jong, jonge kind, dat je dat moet vragen. Het schijnt dat je dat bij mensen gelijk ik al op kilometers afstand kunt ruiken. Ja, ik ben van de politie hier. En dan? Kunt u mij dan zeggen waar het bureau van de hoofdcommissaris is? Uh, heeft de planton beneden u dat niet uitgelegd? Ja, ik ben het vergeten. Even kort van geheugen als van rok. Uh, u zei? <laughs> uh, rechtdoor, een uh, deur met een stickerke, Opgepast, gevaarlijke baas. Peter... <tied> De gang ten einde, juffrouw. Je, je kan niet missen. Dankjewel. Die oude snoeper van de kei. Nu laat hij zal naar zijn bureau komen ook. Ah, ja, dat zijn de prerogatieven van een chef, natuurlijk. is. Zij toch niet jaloers? Ja, het is me geloven als ik nee zeg. <laughs> Kom, blijf dat kind zo niet staan nakijken. Nou, de lift is er. Ja. Ja. Uh, Elkje uh, is het niet? Wel, commissaris. Ja, papa Mampa heeft me alles uitgelegd aan de telefoon. Uh, hoe is het trouwens met hem? Goed. Goed. Ja, ah, ja. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar nog gezien hebben. Hè, en zeggen dat we vroeger onafscheidelijk waren. Op het college? Ja, ja, en ook de eerste jaren daarna. Ja. Maar ja, dan is hij naar de staatsveiligheid gegaan en uh, ik heb carrière gemaakt hier in Brugge. Ja, de seppe Ja, Dat hij al zo'n leuke dochter heeft, zeg. Zeg, jij hebt uh, helemaal zijn ogen gedaan. Het schijnt, ja. ja. Zet gij ook zo'n duch nietje? Of enfin, ik bedoel, zoals hij vroeger was, wil ik zeggen, natuurlijk. Hè. Ja. Niet bepaald. Ja, als je eens wist wat wij tweeën vroeger allemaal uitgespookt hebben. <lacht> Daar kan ik u uren over vertellen. Hè. Maar goed, uh, ter zake. Gij bent dus in uh, de voetsporen van uw vader gaan lopen. Ja, een, een beetje naar het noodzaak. Mm -hmm. Ik ben archeologe van opleiding. Oh, archeologe. Huh. Maar de vraag naar dat soort mensen is niet bepaald overweldigend. hoor. Zelfs nu niet, nu ze overal een volk schreeuwen. Mm. Dan toch niet vanuit oudheidkundige sitters of musea of Ja, ja het, is, het is toch raar, hè? U zou zouden nu denken, ze graven toch elk jaar wel iets op, hè? Dat ze mensen met uw, van ja, met uw bekwaamheid toch best zouden kunnen gebruiken. Hm. Ja, eh, ja, tja. Ja, ja, ja, Gij uh, bent dus voor de staatsveiligheid gaan werken? Hm. Ja, omdat uh, mijn vader het niet kon hebben dat ik thuis met mijn vingers zat te draaien. Hm. En toevallig kwam er een vacature, vandaar. ja. Ja, zo ben ik ook, hè. Als een mens een kinder kan helpen, waarom niet? Hm? Uh, dat van die staatsveiligheid, commissaris? Ja. ja. Dat is uh, wel het laatste wat ze hier in de Houdenstraat over mij mogen weten, hè? Oh, maar natuurlijk, natuurlijk. Je mocht op je twee uh, mooie oortjes slapen. Ik ja, kunnen zwijgen is voor iemand in mijn functie een, een tweede natuur geworden. Zeg, uh, hebt u al aan een, een dekmantel gedacht? Journalisten. Oh, mm -hmm. Ja, Ik heb zogezegd opdracht gekregen een reeks artikelen te schrijven over de samenwerking tussen de verschillende politiediensten. En ik kom hier op het veld informatie en ervaring op doen. Oh, uitstekend. Ja, niet alleen het idee, maar ook het feit dat we ons korps daarvoor zouden uitgekozen hebben, lijkt me heel geloofwaardig. Ja, ik mag in alle objectiviteit beweren dat Brugge een model kan staan voor een, een modern gestructureerde politiewerking. Het zal ook wel te maken hebben met een degelijke leiding, neem ik aan. Hm? Uh, ja, ik laat het uiteraard aan anderen over om daarover te oordelen. <laughs> Eigen lof stinkt niet waar. <laughs> maar de waarheid mag gezegd worden. Ja, ja, ja, ja absoluut. absoluut. Um, de eigenlijke reden van uw aanwezigheid hier is een heerlijk um, delicate zaak, heb ik begrepen. Top secret, commissaris. Oh ja, zonder twijfel, ja. Ik zal dan ook geen verdere vragen stellen, maar u uh, alvast uh, alle succes toe ja. En uh, als er nog moet gezegd worden, mijn deur staat altijd voor u open. Dank u wel. Zeg, uh, wat dat andere betreft, die uh, archeologie. Ja. Uh, als u wilt, dan kijk ik eens voor u uit, hè, tegen dat uw opdracht hier voorbij is, bedoel ik, hè? Als dat zou kunnen. In een stad als Brugge valt misschien wel iets te versieren. En uh, jonge mensen die mij me bevallen een duwtje in de rug geven... ...is iets wat ik uh, met plezier doe. Nog eens bedankt. We uh, zullen er bij gelegenheid nog eens over doorbomen. Bij een etentje misschien? Huh? Wat denk je? Uh, ja. ja, bij gelegenheid. Goed zo. Dag uh, Elke. Tot Tot Dag. Hier is het. Ja. Nummer 7. Lalo. Het staat op de bel. Mooi huisje, hè? En goed onderhouden. Ja, ondanks het liederlijke leven dat Eva het laatste jaar zou geleid hebben. Ja, dik zit buurvrouw de bakker. Klapij de bakker, zeg maar. Ja. Met wat doen we? Ik heb zin om binnen wat te gaan rondneuzen. Hoe? Heb je dan een sleutel? Ik heb Turken gevraagd sloten maken? Ja, wie anders. Maar nee, ik, ik wil zeggen... ...je gaat toch niet zonder een schriftelijk bevel van de onderzoeksrechter de deur forceren? Wat ja, maakt dat papier nu uit? Peter... Vandaag of morgen moet het toch gebeuren? Er woont nu toch niemand meer? Ja, ja, ja maar... Ja, en Kijk... nog iets... ...de wet stipuleert dat een officier oh. van de gerechtelijke... ...op de plaats van de misdaad... ...tijdelijk de taak van de onderzoeksrechter mag overnemen. Als die het niet nodig vindt zelf ter plaatse te komen? Ja, dan... Kijk, dan. <laughs> hoe kan ik dat nu al weten? Nou, ja, dat is... Ja. Meneer de Commissaire? Uh, tuur, Alles kits, hè? Boah, ik mag niet klagen. Hoe gaat het met de kleine? Adana krijgt zijn eerste tandjes. Ah, is dat erg? Bah! Vooral vermoeiend. Vedavers toch, als je er snacks een keer of twee uit moet om hem stil te krijgen. Jezus, dat staan mij ook nog te wachten. En hoe zit het hier? De procedure. Ja, uh, cilinder uit het slot boren en vervangen door een ander, dat we de boel straks weer kunnen dicht doen. Oké, dat is zo gefixt. Ah, dat is hier duidelijk de beste kamer. Kits, ja. Oh, ik weet niet. Over kleur en smaak, hè. Zie je, hier is het. Ah. bureau. Dat is van dat speciaal papier. Ah. Handgeschept noemen ze dat. Logisch. Ja, wat staat daar allemaal op, zich: Meconium. Hmm. Ortolaan. Perkoen. Verstel jij dat? Dat is puur onzin, hè. Maar is wel knap uitgeschreven, vind je? Och ja, dat is waar ook. Dat mens van de bakker had het er in de week ook over. Eva deed dan calligrafie, ons hobby of zo. Dat is niet slecht voor een amateur. Ik wou dat ik dat ook kon. Dan weet ik al wat ik u met kerstmis cadeau moet doen. Ja? Een pen en een tekenblok. <laughs> Le pact satanic, de satanic bible... The Origin of Satan? Ja, qua lectuur leek ons even akken maar nogal eenzijdig geconditioneerd. Ja, dat zijn misschien ook boeken van haar moeder, ja, Ze zijn allemaal vrij nieuw. Een oud mensje met een zware hartziekte... dat nog de boekenwinkels afschuimt voor zo'n onzin? Mm, ja. Ik kan het me moeilijk voorstellen. Ja, maar het staat iedereen vrij te geloven op wat hij wil, hè, Pieter. En het is in de mode. Ja, hè, papier is verduldig. Weinig ja. gezien, joh. Hé. Hey. Wat is er? Wat valt een briefje uit. Huh? interessant. Ja, dan precies. Lieve Eva, ik heb je aanvraag om lid te worden van onze kerk aan de meester voorgelegd. En ik kan je nu reeds meedelen dat hij daar bijzonder gunstig op heeft gereageerd. Als alles naar wens verloopt, kan de inwijdingsceremonie nog dit jaar plaatsvinden. Veel liefs, getekend... Ja? Koen. Het is niet waar. Maar kijk zelf. We zaten dus samen in een secte. Ja, dan mankeerde er nog aan. Shhh, ik zal. Daar is iemand. Achteruit. Ah! Wat doet u hier? Ik ah, dacht. Uh... Ja, wie bent u? Wat komt u hier doen? Hé, hey, wacht, wacht! Hier blijven! Ziet je haar nog? Nee, nee, ze is waarschijnlijk in de richting van de smedenpoort gelopen. Ja. Maar met al die smalle straatjes hier, Pieter laat haar zijn. Ah, ik heb haar nauwelijks kunnen bekijken. Ja. Zwart haar, ja, is wel matige maar voor de rest, enige idee wie het was? Waar een vriendin van Eva Lalo zeker. Ah, maar dan toch een die wat te verbergen heeft, of maar, ja? Het is gissen. Ja. En wat nu? Wat ja. nu? Tijd voor een break. Ba. Bon. De Straat is hier vlakbij. Gido, een serieuze breek, hè? Na zo'n inspanning. Ah, dus, uh, in Lestamine. Ja, hoe raad je het? Hoe het? André, André. Ja, Karin. Al iets gezien? Kladsteuren, 17 forts, tien volkswans, een paar Mercedes. En Jenne Lexus. Vindt de wereld zeer ja, wat kan ik anders doen dan dood te stellen? Voor vele meer dood. Enkel van Impe? Ja, Dines Quinn zit verzekers binnen. En je zal nog aan het met een onnozele flik die al aan de overkant van de straten in de kodde Volouden Volhouden, André. Volhouden. Durex. lex. Wat zei je hier Durex? De wet is streng, maar het is de wet. Als jij moet je nou lezen, je dan wel. Karin, wat heb hier heten? <laughs> dat noemen ze pep talk. Collega's die het wat moeilijk krijgen, een hart onder de riem steken. Laat maar met je meter, hè. Maar zie je ze doen toch een keer vriendelijk voor je medemeis? mede mee. wat wacht een keer. Ze hebben er beweging aan tussen. Kom? Nee, nee, een vrouw. Ze is juist toegekomen. Ze is gebeld. Ze is door raar, hè. Zie wat dat Ze, ze Zij, maar stillen. Stikt maar in. Hij uh, Weet wel hoor. Alle komaan, kom doe op. Kom, ho. Allee, kom aan ah. oh, Kom, laat mij Kom, laat me binnen. Kom, kom me binnen. Kom, kom. de flikken Kom, kom is dat allemaal van de flikker, die jachtje oh. wat, wat is dat? Koen, ik ben naar het huis van Eva gegaan. Ja? En ze waren daar. En we weten toch van haar, hè? Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Oh, jongen, dat is verschrikkelijk. Ja, ik zeg. ben er ook kapot van zijn goede. Hoe is dat gebeurd? Dat weet ik niet, hè? Koen, ik moet een schuilplaats zijn. Een schuilplaats hier toch niet? Goed, ja, Maar hè? Was me voor één dag of, of voor een paar uurtjes. Maar... Tot als ze mijn spoor kwijt zijn. Hè. Allee, ik, ik, ik wil echt niet dat ze mijn vragen gaan stellen. Niks te verbergen, wat is dat nu toch? Over Eva niet, hè? Maar de rest, ik, Och, ik, ik ja. wil niet als we voor de meester gaan beginnen. Alsjeblieft. Alsjeblieft, laat me hier even blijven. Ja, maar ik stond juist op punt om te vertrekken. Ja, maar dat geeft niet, doe geen maar. Ik trek mijn plan wel. O, te, te flik mijn money pakken, zeg. Karim? Ja? Koen is je gekomen. En je beheeft hem in de richting van het centrum. Wat moet ik doen? Een schaduw, nee, en drie, Dat was toch gezegd? Ja, die vrouw is nog binnen. Ja, en dan? Je moet ossen er iets met de maken Nee. Zeg, ze was serieus over hun tour me? Doe wat dat ze gevraagd in en volgt goed. En ik probeer van in via de wachtkomer te contacteren. Als er iets moet veranderen, laat ik het u direct weten, oké? Okay? Dat is in orde. Parkeer hem hier maar. Is dat niet waar, scant, Pieter? Waarop? Op het pandrijtje mocht je toch staan? Nee, nee, dat we alweer naar Lestamine gaan. Hiet ook. Uh, maar... we gaan er om te werken, hè. Dus punt na punt nagaan wat we nu al weten over Koen en Eva en Joris Cardon. Ja, maar... De lijst wordt altijd maar langer. Uh, en, en, en wat doen we met de radio? Uh, uit. Ja, normaal zaten we nu nog in het huis van Lalo. En daar hadden ze ons ook niet kunnen bereiken. Hé, hey, Steven. Ja? Je is al shit hier. Je zit aan de paard. Hé, oh. hey. Hey, zoveel op de dag. Spreken, jongen. Geen tijd nu. Dan maak je maar tijd. Eva is dood. Wat? Ja. Ik zeg dat Eva dood is. Pff, nu is geen tijd, als shit, hè? Huh? Hey, naar de achterkamer, kruis. Hallo, Karin. Ja, agent Bruno, wat goed nieuws. Doen niet aan oorzal, hè? Ja, André, wat goed nieuws. Ik sta nu in de lange straten. hè. Haha, <laughs> veel van pa. Vergeet het, Koen van Impe is de Iron Virgin binnengegaan. Is dat niet in een heavy metal kroeg? Dichting in de kruispoort, ja. Ik zou zeggen, ga een keer binnen gaan, maar... Ja. Ja, maar wat moet ik dan doen? Wacht op mij, nee, ik kom. Ja, ga je hier die keer eens aan kunnen, misschien? Tegen een vrouw doen ze bestuur. En, en ga van in dat hoefin? Ik heb nog niet een brein. Ja, die zit waarschijnlijk weer op een goede wei, hè. Ik al aan een briefkrist in een bureau. Tot zes, fans. ...voor een paar dagen heel shit. Zelfs niet voor een paar uur. Luister, ik wil goedelen niet in huis. Hè? Ah, boom, dan moet ik ze maar binnenpakken. Maar hier is toch plaats genoeg. En ze valt niet op tussen al de klanten. No way. Regelijk veel straks zelf, Koen. Ik heb met heel die affaire niks te maken. Ah, nee. Dat weet ik nog zo niet. Hoe? Hoe kom die aan al de shit die dat je hier verkoopt? Dat is iets dat de flikken zeker zal interesseren. Zeg, vent. Kom jij me hier een beetje afdragen, ja? Een jong die zelf elke dag zijn shot moet hebben... Stap aan afgas. Ik wil alleen maar dat. Gij hebt hier niks te willen! De raad en rap! laat u er even van die kleerkasten aan een toog buiten stampen. Zo, Elke, keer de afspraak is duidelijk, dacht ik. Uh, jawel, commissaris. Ik bespreek vandaag nog alles met uh, de betrokken persoon en. Uh, oh! Ik heb geluk, daar is hij juist. Samen met zijn assistent trouwens. Je kunt meteen met hem kennis maken. Uh, Pieter, Guido. Jawel? Ja. Uh, hebt u een ogenblikje alsjeblieft? Amai, zo vriendelijk zeg. Ah, dat voorspelt niks goed. Uh, mag ik jullie voorstellen, dit is uh, juffrouw Mampai en dit zijn adjunct commissarissen van In en brigadier Vazaar. Aangenaam. Juffrouw Mampai, uh. het bureau dan toch gevonden? Gemakkelijk, nog eens bedankt. Wat? Ja, wij hebben de juffrouw al ontmoet toen ze op weg was naar hier. Ah, zo. Dat wist ik niet. Uh, juffrouw Mampai is journaliste. Mooi beroep. Ja, zonder twijfel, ja. Ze komt hier een aantal weken het reilen en zeilen op het bureau volgen. Ah, geen bezwaar. Zolang ze ons, ons werk maar laat doen. Dat zal ze zeker. Meer zelfs. Ze zal u bij helpen. Is het niet, uh, uh, juffrouw Bampari? Ja. Helpen? Ja. Wel, een concreet onderzoek van het begin tot het einde volgend jaar, in het licht van de samenwerking tussen de verschillende politiediensten. een kwestie van artikels te kunnen surferen met uh, uit het leven gegrepen informatie. Ja, u dacht toch niet? aan ja, u beiden. Ja, inderdaad. Ja. En uh, de drugzaak die we net op het spoor zijn. Ja, nee, maar niet kwalijk, commissaris, maar dat lijkt me toch geen goed idee. En mij wel, Pieter, en vermits ik het hier nog altijd voor het zeggen heb, hè? Begrijp je niet? Ja, ja luister eens. En het geheim van het onderzoek, wat doen we daar dan mee? De afspraak met juffrouw Mampai, zijn ter zake zeer duidelijk. Ik zal alles wat ik schrijf eerst aan de commissaris voorleggen voor het mag gepubliceerd worden. Ja, dat is een hele geruststelling. Je moet u geen zorgen maken van In, in deze ben ik verantwoordelijk. Ja, ja, ja maar wij, wij zitten wel met haar opges... Enfin, ik wil zeggen... Ja, het is duidelijk wat u wilt zeggen, meneer Van In. Maar ik zal echt mijn best doen om u zo weinig mogelijk tot last te zijn. Beloofd. Voilà. Als dat geen goede basis voor samenwerking is. Hè? Uh, juffrouw Mampai nogmaals, uh, maak je een denderend stukje journalistiek van hem. Deze heren verdienen het. Ze behoren tot de crème de la crème van mijn korps. Dat is mij al duidelijk, commissaris. Tot morgen dan. Uh, wacht even, ik ga met u mee tot aan de lift. Heren. Juffrouw Mampay. De crème de la crème. Als dit een kraam past, ja. miljarden. ...zitten we weer voor weken met die Tuttebel op ons dak. Dat is geen missen, mis. Geef toe. Ja, daar draait het om natuurlijk. De Keeselief is vorige maand afgestapt. Hij is weer op jacht. Hij is niet verstandig van hem, hè? He? Tuurlijk, nee. Ja. Ik wil zeggen dat hij ze dan met jou zou laten samenwerken. Hela, hela. Ze kan mijn dochter zijn, hè? Ja, die van de keet toch ook? Wat wil je daar nu weer mee zeggen? Dat je weer niet direct moet zien als een spelmannetje-vrouwtje... Bekijk het gewoon zoals het is. Het is een journaliste die hier komt werken. Hè? Ja, voor u is dat natuurlijk geen probleem. En voor u mag het er geen worden. Je hebt al genoeg rond uw oren, Pieter. Hier ja. en thuis. Ja, ja. Ah, commissaris in? Ja, Planton. Ik wist niet dat jij al terug binnen waart. Het ja, was beter nog wel weggebleven, ja. Uh, waarom? Ah, wel, uw schoonmoeder. Die heeft tien minuutjes geleden gebeld. Mijn schoonmoeder? Ja, in, in verband met uw vrouw. Annelore? Wat is daarmee? Ah, wel, ze is dringend naar het ziekenhuis gemoeten. De, de weeën zijn al begonnen. Mooi, ik, oh, ik kon daar toch ook niks aan doen, hè Piet? Natuurlijk niet. Maar die dokters, hè, oh. die dokters. Heb je nu gehoord hoe die snottaap tegen u bezig was? Ja, maar die... ja, mevrouw, u bent jongen. veel te vroeg. Zeker ja. drie weken. De feutus is nog niet ingedaald en u hebt nog helemaal geen opening. Wat komt u hier doen? Ja, maar ja, ik dacht gewoon dat tweeën waarschijnlijk is voor mij ook de eerste keer. Hè. Natuurlijk. Oh. U kunt in zo'n geval toch niet voorzichtig genoeg zijn? Wat scheelde niet veel of dat groentje had u in uw gezicht uitgelachen? Hè? Nee, nee, nee. Ik zeg het, hè, die dokters en ziekenhuizen om van te gaan lopen. Ja, dat hebben we dan ook gedaan, hè, Piet. Ja, als het Vang zover is, is echt... ben ik er ineens een gynaecoloog bij. hè. En geen windbouw die pas van Dunif we komt. Ik wind zo niet op, Piet. Ja, een uh, frijtzakje ja. graag. Ja. Je dat moeilijk doen over die taxi stond een telefoon voor meneer Zeneus. Maar ja, nee, ik niet. moest helemaal terug naar de hall om te gaan bellen... Ja. ...en dan zouden ze me... Oh, nee. Mm. Oh, nu nee. mm. geen bezoek, hè, Pieter. Nee, ik doe het weg. Ja. Ah, Karin? Ja, commissaris. Eindelijk. Hoe eindelijk? Ja, mag ik even binnenkomen, alsjeblieft? Oh, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Kom binnen, Karin. merci. Dag, mevrouw de substitut. Karin? Ja, sorry, hè, commissaris, dat... maar eh, ik, ik probeer u al heel de dag te bereiken. Ja, hè, ik. ik heb al van Jut naar haar gelopen. Wat is er nu weer zo dringend? Koen van Impe. Huh? Ja, we, we zijn hem al aan het schaduwen van deze morgen, Eigenlijk dat je wel weet. Ja, eerst bruinogen en dan wij twee in samen. Ja, sorry, hè, maar ik had ik een briefje op uw bureau gelegd. Ah, dat heb ik niet gezien, maar ga verder. Wel, er is een jonge vrouw nu bij hem en ze deed heel raar, zei bruinogen. Ah, zwart haar, niet te groot, niet te klein. Ach, ik ken haar? Ik heb haar al gezien, ja. En wel, ze is nog altijd bij Koen. Maar tussendoor is hij wel een uur weg geweest naar de Iron Virgin. En die kroeg waarvan we lang vermoeden dat er gedeeld was. Juiste, ja, in de lange straat. Maar ons vraag is nu, wat moet er nu feitelijk gebeuren, hè? Hm. Worden die twee opgepakt of niet? Alleen moeten wij daar nog dagen achter lopen? Wel, ja, uh... Is dat niet iets waar de commissaris moet overoordelen, Karin? En wel, daarom, hè, mevrouw... De ja, zonder, de geschikte... zonder dat hij daarover overleg moet plegen met zijn ondergeschikte? Ja. Uh, Neem mij niet kwalijk, ja, maar. Dat doe wij... ik wel, Karin. Ieder zijn verantwoordelijkheid. U doet wat u opgedragen wordt en over verdere stappen beslissen mensen zoals de commissaris en ik. Is dat duidelijk? Ja, ja. Ja, natuurlijk. Ik ben blij dat wel. te horen, Karin. Ja, Karin bedoelt het goed. Hè, Goede bedoelingen zijn geen excuus om de rol om te keren, Pieter. Maar ik wil dat ook helemaal ja, niet. Dag, Karin. Karin, dat... ja, Karin kom. En wat de Iron Virgin betreft, daar gaan we zeker al iets aan doen. Ik ben meteen de procureur. Dag, Karin. Dag, uh, mevrouw de zus. Ik kon daar echt niets aan doen. Ik dacht, om ja, goed te kunnen doen. Nee, ik slaap maar. Ja. Ze is, ze is wat geëmotioneerd. Uh, het is vandaag wel moeilijk geweest met haar zwangerschap. Ah, ja? Maar uh, bedankt dat je gekomen bent. Ja, ja, hè? Er zullen goed, zeker vlug uh, maatregelen genomen worden. Zeg gerust. Bedankt, hè. Nou, dag, Karin. Commissaris, ja. Goedenavond. Hè? De commissaris is er ook bij, zie ik. Meneer Bergman. Zeg dat jij een hoogzwangere vrouw dan nog laat voor opdraaien. Ik kan me verzekeren dat eerder het omgekeerde het geval is. Ja, zei mij. Ik wil dat die drugstoestanden zo snel mogelijk worden aangepakt. Wij allemaal toch. Herinneren we herinneren ons gesprek van twee weken geleden. Ja, daarom dat Hannelore u daar straks nog gecontacteerd heeft. We hebben een ernstig spoor, procureur. De Iron Virgin, heb ik begrepen. En uh, hoe heet hij ook weer... Uh... Koen uh, van Impe? Ja, een paar huiszoekingsbevelen zouden ons veel vooruit helpen. Nou, dat lijkt me geen probleem. Nou, maar mogelijk dat niet iedereen daar gelukkig mee is, meneer Beekman. Je denkt aan bepaalde politici? Koen nou, enfin, was een goede vriend van uh, Joris Cardon. De zoon van uh, Schepen Cardon? Ah, Cardon zou de zaak liever in de doofpot stoppen om een politiek schandaal te vermijden. Iets waar ook commissaris de Kee voor te vinden is. Is dat zo? Mm -hmm. Ja. Tja, dan moet er eens een hartig woordje met die heren gesproken worden, niet? wij zult u niet nee horen zeggen. Uh, maar in afwachting... In afwachting doet u wat u denkt dat uw plicht is. Vanavond nog. Goedenavond. Bruno, altijd op post ziek. Ah, tot de ontscheiden, commissaris. <laughs> en? Ze zitten nog alle twee binnen, Koen en die vrouw. Die is u toch wel ingelicht zeker? Volledig, volledig. Oh. Zal ik aanbellen? Ja, doe maar. Mm -hmm. ja, niks hè? Ja, ze kunnen toch nog niet slapen? Ja, en doof zijn ze ook niet. Nou, ja. stoont misschien hè? We gaan naar binnen. Ja, Pieter zouden we eerst niet nog eens bellen. Ze hebben het zelfs twee straten verder gehoord, Guido. We gaan naar binnen zeg ik. Bruinhoe slaat glas van de deur in. Ik? Scherven brengen geluk, kerel Anna van. Kom maar even. Kom. En, Bruin Noger, noppes. Zie nou. je vandaag er ook niks? Niemand? Nee. De vogels zijn gaan vliegen, Pieter. Boven is er ook niemand te zien, hè, commissaris? Maar dat kan toch niet. Ze zijn hier binnen gegaan. Ja, en niet meer buiten gekomen, hè. Hoe weten. Hoe ja, weten, bruinogen dat je niet hebt staan dromen. Het spijt me zo, commissaris, maar om te staan dromen in zo'n trieste coté, daar ken ik een andere plaatsjes voor. Is er opgelost, hè, Pieter? Ja, hoe Zoals zoveel van die huisjes hier, hè. Er is een achteruitgang. Nou, ja, dat maar misschien valt het nog mee, hè? Ja, hoezo? Ja, waar zouden ze naartoe zijn, denk je? De Iron Virgin? Ja, de kans is toch groot, hè? En nee, dan lopen ze daar los in de armen van Vindevogel en zijn mannen. Ja, die Razia moet nu ongeveer bezig zijn, ja, hè? dan gaan zij weer met de eer lopen. Maar langs de andere kant, Vindevogel is nog de kwaadste niet. Hij mag ook eens een pleziertje hebben. Hopelijk maakt hij hem zijn naam waar, hè? Hoezo? Vindevogel. <laughs> ja, jongens, jongens, jongens toch? ja. Wat nu? Wat nu? Uh, Vormgeven aan de interpolitionele samenwerking. Dat gaan wij doen. Pardon? Naar de Iron Virgin, Guido. Eens kijken hoe onze ex-gendarm het er vanaf hebben gebracht. Oh, oh Vind de vogel heeft niet op een mannetje gekeken, zo te zien. Hè? Dat is het verschil met ons, hè, Guido. Wij werken discreet. Die mannen van de Rijkswacht, als die komen... ...dan zullen ze het nooit afleren om er een hele show van te maken. Het valt nog mee dat ze hun waterkanon niet hebben meegebracht. Goedemorgen, ja, commissaris. Dat vinden we wel. En succes in de Iron Virgin? Niet bepaald. Een paar man opgepakt voor wat kleinigheden, maar die zijn morgen toch weer vrij. En geen koen van Impe. Wie? Iemand die ik eens op de rooster zou willen leggen. Nee, nee. Er is wel iemand anders, de jonge dame. Nog zijn vriendin niet. Weet ik veel. Maar zij beweert u te kennen. <laughs> dat kunnen er veel zijn. Kom, ik... Uh, waar is ze? Hier binnenkom. kom. maar mee. Peekman is aan naar huis. Is de procureur hier geweest? Ja, hij kon er niet mee lachen dat het de maat voor niks is geworden. Breed hem al voor op een bolwassing. Helaas zeg, ik heb die hele poespas niet gevraagd, hè. Een discrete huiszoeking. Geen half swingpaleis hier op straat. Vecht dat maar met hem uit, hè, commissaris. I know nothing. No. Ja, hier is de vrouw. Dag commissaris Ah oh, juffrouw Manpoor Wat doet u hier? Toeval? Inderdaad U bent één dag in Brugge, u gaat de stad in en u duikt meteen in een van de goorste kroegen ja, Ik hou van Iron Maiden ah, Ieder zijn smaak natuurlijk, hebben ze u getipt? Wat? Iemand van het bureau die u gezegd heeft dat we hier vanavond zouden binnenvallen en zat ge daarom hier He, om alles van op de eerste rang mee te maken en stof voor uw artikeltje te verzamelen? Ah, nee, ik was amper vijf minuten binnen toen het hier plotseling vol politie stond. Ah, vijf minuten vooraf is genoeg. Commissaris, alstublieft gelooft u mij. Ik kwam gewoon wat drinken en naar de muziek luisteren. Meer moet u daar niet achter zoeken? Voor welke krant werkt u, juffrouw Mampay? Maar enfin, zeg. Ja, een tijdschrift dan. Hè? Of mogen we dat niet weten? Nou, natuurlijk wel, maar... Ja, ik, euh, ik werk freelance. Ja, ik dacht dat ik de kei had horen zeggen dat u in opdracht werkte. Ja, ik geloof niet dat hij dat gezegd heeft. Maar goed, euh, als u dat wil, ik heb me die opdracht zelf opgelegd... en ik verkoop mijn artikels aan de geïnteresseerden. Ah. Bent u nu tevreden? Oh, sorry. Ja, ik, ik hoorde de stemmen en dan mee... Sorry heren, juffrouw Mampay. Rustig, veilig. Weet u wie dat is? De patron zeker? El shit. Hij heet in feite Maurice Balen, maar hij dankt zijn troetelnaampje aan een leuke bijverdienst. Drugs? Ja. Het vermoeden is zeer groot, maar we hebben hem nog niet kunnen pakken op heterdaad. Ja. Vriendelijke mensen, hè? Nee, ik weet het niet. Oh, iemand die zijn klanten al bij naam noemt, nadat ze amper vijf minuten zijn binnengeweest. Commissaris, wat is uw bedoeling? Als ik die vraag nu eens aan u zou stellen. Of nee, wacht. Als ik iets van daar juist even anders mag formuleren. Hebt u El Shit getipt? Wat, maar... Kaptein oh, ja. Vindervogel, enfin, wat hij tegenwoordig als graad heeft. Hij zei me dat de razzia niet veel heeft uitgehaald. Misschien had El Shit zijn voorzorgen genomen omdat iemand hem tijdig een tip heeft gegeven. Daar ga je nu echt niet verder. wat heb ik gezegd? Laat me doen. Oké, okay, oké. Okay. Je bent de baas. Wel... Mevrouw Mampai, ik wacht op een antwoord. Uh, u vindt geen valabel excuus om u hieruit te praten. Ik heb geen excuus nodig. Nee, maar wat dan? Dit heeft geen zin. Hè? U zal blijven vragen stellen tot u weet wat u wil weten. Ja, daar schat u mij heel juist in, zou ik zo zeggen. Commissaris, kunt u zwijgen? Als dat mijn werk ten goede komt, zeker. U ook, brigadier? Oh, dat maar, natuurlijk.